Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Britse complotdenker David Eijk mag Nederland niet in. Dat heeft het kabinet besloten in verband met risico's. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam. Hij is verspreider van een complottheorie die beweert dat we worden geregeerd door een machtige groep buitenaardse reptielen. En die theorie werd onlangs nog gedeeld door Forum voor Democratie leider Thierry Baudet. Het komt niet vaak voor dat iemand toegang tot Nederland wordt ontzegd. En het kabinet gaat sorry zeggen voor het slavernijverleden. Dat is een historisch moment, want het is nog nooit eerder door de overheid gedaan. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Er wordt ook 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een awarenessfonds voor voorlichting. En de baas van een van de belangrijkste softwaremakers van ons land is weggestuurd bij zijn eigen bedrijf. Ook moet hij, moet hij al zijn aandelen inleven. Het gaat om Centric. Daar maken ze programma's voor de overheid en hebben ze gegevens van miljoenen mensen. Belangrijk dus dat het goed gaat daar, maar het is er al tijden super onrustig. Vorig jaar werden ineens negen topmensen daar ontslagen. Het komt doordat de baas er in zijn privéleven een soortje van maakte, zegt de rechter. En het ging zijn belangrijke werk in de weg zitten. En in Parijs zijn twee vrouwen geweigerd bij een restaurant toen ze na het stappen nog even wat wilden eten. ...kwam volgens de eigenaar omdat ze een te diepe décolleté hadden. De vrouwen zijn toevallig twee sterren van het porno-platform Onlyfans. Zelf konden ze het niet geloven, dus gingen ze later weer terug om reactie te halen. Ja, Ze kwamen er weer niet in, discriminatie zeggen de vrouwen... ...maar de eigenaar wil gewoon dat zijn klanten er netjes uitzien.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 Eraf, wat betreft het tweede gedeelte van deze alternative FM. Terwijl ze ook bezig zijn met de soundcheck zo dadelijk. Want ze gaan zo dadelijk wat spelen. En No Ray, want die hebben we hier in de studio. Um, stank out met de nieuwe single. Ik ben een week in de war, Maar goed, de jongens vonden niet het erg dat ik hem nu al draaide. Volgende week komt hij echt uit. Dan nemen we hem ook mee als het gaat op uh, het uh, verhaal... Um, bij onze vrienden van 3 voor 12... Noord-Holland, want daar staat hij ook al in de planning. En het laat... duidelijkheid... Uh, duidelijkheid uh, klinken als het gaat om... het uh, aanstaande WK voetbal, wat uh, in aantocht uh, is. En daar hebben die jongens... Uh, wel een hele duidelijke mening over. Mafia. Straks gaan we praten... met uh, Sterren Weldering, maar eerst nog... even één uh, nummer wat we... Uh, hebben van... Five Stages of Love... En die is van Jolien. En een van de tracks die ze eraf heeft uh, gehad is The Worst. I'm Goodbye. Mess. I'm scrolling down my phone cause I'm depressed. I try therapy just to help me forget. That you made me feel so. All my friends are tired of me crying all the time. But I'm addicted to the thought of you and I. You're like a drug that Hierop uh, terug met uh, Jolien op onze website www.altfm.nl Want er uh, zal nog iets gaan komen over de EP die zij niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Uh, en waar dit nummer ook op staat. Worst Goodbye van de Five Stages of Love. Um, want er zijn ook andere zaken die besproken moeten worden. En een ervan is een, uh, ja, een bekende van ons. Want die heeft hier ook live uh, gespeeld. Ze komt oorspronkelijk uit Alkmaar. En daar uh, wordt toch de laatste tijd wel heel erg veel muziek uh, gemaakt. Sterrenweldering, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, want uh, ineens uh, was ik uh, gewoon vet te laat. Want uh, vorige week uh, heb jij ook nog even een single uitgebracht. Uh, Travels. Ja, ja. ja. Is, ja uh, die heb ik uh, gemist. Dus, uh, maar goed, we, we gaan hem zo dadelijk uh, draaien. Um, ik uh, zag ook van jou dat je nog een cover eerder dit jaar had uitgebracht. Uh, waarom had je die uitgebracht uh, uh, van de zomer? Uh, nou, dat is wel een uh, grappig verhaal. Ik, had, uh, ik vind die artiest heel gaaf ja. en uh, ik had op Instagram een, uh, een keer een korte, korte cover gepla geplaatst mm. en uh, ik had hem getagd en hij zag dat toevallig en hij stuurde mij een bericht van, joh, uh, ik vind jouw versie mooier dan die van mij, ik ga dit <lacht> echt uitbrengen. Ja. Dus uh, ik vond het zo'n compliment en toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ja, uh, want er zit, uh, ook een, uh, er zit ook een mooie video bij uh, waar je heel getogen dat nummer speelt. Ja, klopt. Ja, ik dacht. Uh, ik doe er een keer een, een live video bij. Ja. De best heet die, overigens. Mensen, dat, uh, dat we de, daar even wat duidelijk over hebben. Um, maar deze uh, Troubled, dat is uh, weer van je eigen hand. Dat is mijn eigen, uh, ja, muziek. Ja. ja. Um, allereerst nog even over die uh, EP die vorig jaar uh, is uitgebracht. Want, uh, want uh, ja, hoe waren de reacties daarop? Uh, ja, goed. Um... Ja, veel, uh, niet, uh, niet overweldigend, maar wel veel uh, leuke veel berichtjes gehad. Mm. En uh, op Spotify uh, doet hij het wel redelijk. En uh, ja, vooral gewoon blij dat ik uh, eindelijk een, een debuut-EP uh, de wereld in uh, heb gebracht. Mm. Dus uh, ja, maar goed, uh, tijd, tijd voor wat nieuws, zag ik. Ja, um, uh, dat, uh, nieuwe, dat nieuwe materiaal, uh, dat, uh, dat is ook de opmaat naar uh, meer, heb ik uh, begrepen, toch? Ja, klopt. Het is de uh, eerste single van de tweede EP, ja. die komt uh, in april uit, dus uh, dat duurt nog wel eventjes. Ja. Maar er ja, komt dus uh, nog uh, ja, van alles aan. Ja, um, nou weet ik, de, bij de vorige keren uh, uh, dat je hier was, zei je ook, uh, ik uh, werk met Marg van Eenbergen. Is dat uh, ook weer degene die nu weer als ja. producer achter je materiaal zit? Ik, uh, ik maak, heb de hele EP weer met Marg gemaakt. Want uh, mm. ja, dat viel eigenlijk gewoon heel goed voor je eerste EP. Mm. Dus um, ik dacht, ik ga gewoon weer met haar in zee. Want we uh, ja, ze zijn ook goed op elkaar ingespeeld nu. En uh, ze weet wat ik wil. Dus mm. uh, ja. It, it, it, uh, it, uh, als ik je zo hoor, hè, je hebt er wel zin in uh, uh, als ik het uh, zo uh, begrijp met het hele verhaal. <laughs> ja. ja, zeker. Ja, dus, uh, ik vind het heel fijn werken met Marg En... Um, het is uh, ook ja, voor, voor mijn gevoel niet alleen werken, maar ook gewoon uh, heel mm. leuk. Ja, ja want uh, de laatste keer dus zaten we nog met uh, wat struggles uh, vanwege het uh, welbekende C-virus. Uh, wat uh, wat rond waren, maar daar, uh, daar zijn we nou een beetje vanaf, geloof ik toch? Daar zijn we wel, uh, wel redelijk vanaf, ja, volgens ja. mij. Ja, uh, merk je dat zelf ook? Dat je weer uh, lekker uh, kan optreden en uh, noem maar op ja ik merk wel dat uh, vooral net daarna dat het wel even een langzame start weer was mm. en uh, ook nu nog um, heb ik nog niet net zoveel optreden als ervoor maar ja. het is langzaam uh, uh, kom ik wel weer in mijn in mijn ritme en uh, ja ook vooral fijn om weer naar andere shows te gaan en uh, dat uh, ja, de industrie gewoon weer meer leeft dus, ja. Uh, nou ja dat is langzaam, het langzaam maar zeker ja dat is ja. wel dat is wel prettig denk ik uh, zo ja, te weten ja zeker ja ja, want een muzikant leeft, uh, uh, speelt het liefst uh, natuurlijk uh, in een zaal. Ja, klopt. Ja, ja niet op de livestream. Ja. Uh, uh, nou is het uh, zo jouw uh, songs zijn uh, jou voor meerdere uh, ja, manieren uh, uit uh, te voeren? Hè? Je kan het alleen spelen, maar je kan ook met een band. Uh, heb je daar ook al over nagedacht? Dat je met een band uh, wil gaan spelen of niet? Ja, ik ben toevallig uh, op dit moment bezig uh, een band om me heen te verzamelen. Ah. En um, voor de release van de hele EP in april ben ik ook een release show aan het plannen en daar wil ik met, uh, met de hele band gaan spelen. Ja. Dus uh, ja, daar uh, ben ik zeker mee bezig. Ja, en die... En nieuwe EP wordt, uh, wordt het tijd. Ja, en die release show, dat zal mij niks verbazen. Zou dat zomaar in de podium Victoria in Alkmaar kunnen zijn? Uh, nee, dat wordt uh, Paradiso. Zo? Het een het uitpakken maar meteen In de bovenzaal ja. of uh, gewoon in de grote zaal? Uh, nee, in de bovenzaal. Ja. Ah, het is ook een hele mooie zaal. Ik ben uh, een paar keer geweest in die bovenzaal. Dus, uh, dus ja. Um, maar dat is nog uh, toekomstmuziek. Uh, zullen we dan uh, maar die single uh, laten horen? Want dan kan jij ook weer. Uh, want je had uh, bezigheden buiten het huis. Dus ik denk, ik zal je niet lang ophouden. Ik ga nu naar Podium Theory toevallig. <laughs> <laughs> dat is ook wel heel toevallig. Ja. Nou, uh, dan uh, zullen we hem laten horen. Hier is uh, Sterrenweldering met Troubled.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 van Sterrenweldering. En die moesten spoorslags naar het uh, fijne podium Victorie. Uh, vorig uh, ja, vorige week hadden we zelfs uh, band uit Alkmaar. Namelijk 3-point landing. En als we er aan toe komen, komt er straks nog een, iets uit Alkmaar voorbij. Namelijk Black Operator. Want die komen ook nog uit Alkmaar. Dus uh, Er wordt uh, driftig een woordje meegesproken uit Alkmaar. Maar dat geldt niet voor onze gasten. Want uh, die uh, komen wel uit Noord-Holland. Maar niet uit Alkmaar, geloof ik. Klopt. Ja, ja. Honoré vanavond in de studio. Uh, uh, je bent niet alleen. Ik ben niet alleen. Nee, nee want je, heb, heb, uh, je hebt Julius bij je. Julius yes. meegenomen. Ja. <laughs> uh, want uh, Julius is heel belangrijk voor jou, hè? Ja, zeker weten. Wij ja. schrijven samen eigenlijk de nummers. Uh -huh. En uh, ja, hij komt met... Uh, het, ja, ja, jij. Ja, met, eigenlijk... met de muziek. Ja. Ik doe de muziek en zij doet... Uh, jij ja, doet tekst. De vocals en zang. Ja. Ja. ja. Dus jij komt met de tekst. En hij uh, gaat een uh, muziek erbij bedenken. Dat is een beetje het uh, hele verhaal. Ja, de ene keer is het weer ook uh, andersom hoor. Soms ja. dan uh, heeft hij iets bedacht en dan denk ik... Oh, nou ga ik even kijken. Wat, uh, ga ik freestylen? Freestylen? Ja, ga ik gewoon even wat, uh, wat ei proberen. En ja. de andere keer dan is het weer andersom. Ja, is, het, is dat ook het uh, leuke van, van jullie muziek uh, maken? Want uh, het is uh, redelijk toegankelijke, uh, Een beetje tegen... Te, nou, het is eigenlijk rock. Ja. Dat, dat is toch wel een beetje de ondertoon. Maar dat ontleent zich er ook voor om heel klein met dingen te beginnen, toch? Ja, aan wie kan ik hem stellen? Aan jullie <laughs> standen eigenlijk, he? toch of niet? Ja, maar ja waar, jij ja, kwam begint uh, kwam met, uh, met, met, uh, met het kle meest kleine arrangement, denk ik, uh, in dat opzicht toch? Ja, meestal begin, beginnen wij met een, een akoestisch nummer. Mm. Dus dan pakken we even de gitaar ja. erbij en ja. dan uh, maken we even dat nummer. Ja. En, uh, Klinkt u even ineens zo makkelijk, maak ik even dat ja. Ja. Even het <laughs> maar, uh, ja, Maar dat, dat zit vol, ja, volgens joh. mij een heel proces <laughs> aan vooraf, <laughs> ja, denk ik. Ja. Ja. Uh, hoe lang zijn jullie met z'n tweeën bezig in dat, uh, in dat hele verhaal? Van, ik denk 2019 ah, um, waren we ja. bezig. En toen gingen we, 2020 hadden we de eerste uh, single die we gingen opnemen. Ja. Toen kwam corona vlak ja. daarna. Ja, en dit, dus dat was een beetje balen. Vermalen tijdens de c virus Ja, dus eigenlijk... Heeft dat uh, uh, eigenlijk toch ook nog wel een beetje impact uh, gehad? Dat je dan op een gegeven moment met een, met een heel Norse gezicht... Ja. botverdorie... en dan komen Peppy en Cocky in beeld die we toen niet die dagen hadden en die storten weer de nodige ellende over je Ja, maar dat kan nog even niet hoor. Uh, ja. Maar wanneer dan wel? Weet je? Dat, is de, dat moet voor muzikanten heel erg frustrerend zijn geweest. Ja, het, het voelde gewoon alsof er niet echt, alsof er niet echt een eind aankwam of zo. Ja. Ja. ja, we staat dus, ook gewoon ja. een beetje vast. Ja, je kan niks. Uh, uh, hetgene waar, wat je zo graag doet, kan je ook niet doen. Mm. Uh, je kan niet optreden en dat soort dingen. Mm. Dus we hebben wel geprobeerd uh, om zoveel mogelijk te schrijven. En ja, nu eindelijk kunnen we natuurlijk weer. En dan uh, vinden we het fijn om het te laten horen weer. Ja, ja. ja. Uh, vanavond zijn jullie hier te gast. Ja. ja. Jullie zijn gesitueerd in welke plaats in Noord-Holland? Want dat willen we dan. Amsterdam? Ja. Ja, hè? Oh. Uit de hoofdstad dus. Uh, ah, ja, goed, Dus dan, dat, dat, daar komen jullie vandaan. Um, goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, meer van jullie horen. Vier nummers uh, gaan jullie spelen. Denk yes. ook zo waar uh, de single die we hier een paar keer al uh, hebben laten horen. Dus. Ja. Maar dan in de akoestische versie, mensen. Dus dat, dat gaat heel anders klinken. Um, nog even één stuk uh, muziek en dan gaan we beginnen. Dus uh, de, de, de heren die ergens achter in het pand zitten of ergens boven op zolder... Uh, die weten dus nu, oké, okay, we moeten zo in actie uh, komen. Uh, want, uh, want hierna uh, gaat het ook echt uh, gebeuren. Maar eerst nog even deze single van Le Boe. Hier is Le Bou, is een van de jongens van Totti die Meo. Die heeft uh, zelf ook nog uh, iets uh, bedacht. En dat nummer dat heet Rijk. Tudu. om uh, hoe rijk uh, kan je zijn in deze wereld. En dat is een beetje waar het eigenlijk over gaat... Uh, van deze Le Boe. En dat nummer dat heet Rijk. We gaan uh, uh, kijken en luisteren naar N.O.R.E. Ik ben even vergeten te vragen waar ze mee beginnen... maar uh, dat uh, zullen ze met zelf... De nieuwe single. Meteen met de, de nieuwe single. Nou, oh, ik, ik, ik zou zeggen... Brandlos! Try, right, but they ain't. Will you come to me? All the things. I, I have to fight vorige week ook heel erg leuk met, uh, met de 3-point landing. Die, uh, die speelde dus alsof ze echt uh, bijna in een zaal stonden. en Dan kwam er zo'n applaus van de Marcus en van mijn kant af. <lacht> dat leek net van, hoe kan dit nou? Maar dit is veel leuker. Dit is weer ook veel leuker, want uh, hier is het weer ingetogen. Uh, en dat uh, maakt het dan altijd wel, uh, wel wat, het, uh, wat het is. Um, ja, het tweede nummer, uh, is dat iets nieuws? Of is dat ook iets ouds? Uh, wel, ja, uh, niet per se heel erg nieuw. We hebben het al wel eens vaker, uh, uh, ja, daarmee zijn we uh, gaan optreden, zeg maar, met dat ja. nummer. Ja. Maar we hebben het nog, nog niet opgenomen. Nog niet opgenomen? Nee. dus het uh, ja, is nog geen single of wat dan ook. En heeft die wel een titel? Ja, Back Together. Back Together. Nou, ja. laten we hem maar horen. Yes. had fun with just a bottle of wine Walking together and talking forever The two of us just spending time Cause we love being free And other things didn't matter to me Love in the sand and the sea And it felt like it was meant to be With each other, each other while we're drinking a bottle of Princess Peach. Oh, baby, if I'm walking, walking on the beach, walking on that beach. Oh, we had the break after break, but I didn't doubt. We're always coming back together. And after all these years, we're still hanging out. Walking together, having fun, and laughing out loud. Cause we love being free, yeah. A lot of things didn't matter to me. Loving yourself. Of all the great things we did with each other, just while we're drinking a bottle of Princess Peach. Oh, baby, if I'm walking, walking. Oh Of all the great things we did with each other. At oh, a wild we're drinking a bottle of Princess Peach. Oh, baby, if I'm walking, walking on the bridge. Yes. We gaan zo dadelijk natuurlijk nog met ze praten en meer van hun horen. Maar we hebben natuurlijk ook muziek wat de klok slaat. Ik zei al tegen, nou ja, buiten de uitzending om bij Eva Lima. Want ze bivakkeert soms ook wel in Overijssel. Nou, er is een band die heet Ploog. En die hebben Kupen uitgebracht. Dat is een EP. En het is een beetje Neder-Saxies. Zo moet je het bedenken. En het is een beetje New Wave-achtig met een beetje je postpunkrandje en dan ook of zijn tukriaans. Het nummer dat heet Hansbaan. wat er hier gebeurt. Want uh, een van de mensen die uh, meegekomen is uh, die, uh, die staat uh, gewoon uh, ook mij uh, links en rechts uh, te filmen, waarop uh, de vraag werd gesteld door Nore van hoe lang ik dit doe. Nou, sinds 1985 uh, ben ik bezig met radiomaken, mensen. Dus, uh, en dit uh, programma bestaat al sinds 2008. En bij deze omroep zit ik sinds 1995. Dus het zit alweer, uh, nou, het loopt alweer bij en tegen de 30 jaar, dus dat, uh, dat schiet op. Uh, en het, uh, programma dat programma, uh, dat hebben we gewoon zo bedacht. Dus we dachten van, uh, nou leuk, als we dan op een gegeven moment ook wat beentjes en uh, muzici kunnen uitnodigen. Is dat een beetje de reden? Ben je tevreden met het antwoord, Floris? Want uh, jij ja, uh, staat nu lekker te filmen. Dus, wat beeldmateriaal. Ja, beeldmateriaal uh, heeft hij dus uh, nu uh, bij elkaar geschoten. Is wel leuk. Mag je ook even opsturen. Want misschien kunnen we dat weer gebruiken in onze samenvatting. Die elke maandag dan voorbij komt. Dus uh, ik uh, ga het meteen ook aan je vragen. Dus die beelden afstaan. Want uh, die kunnen we meteen gebruiken. Dus, uh, uh, maar goed. Uh, uh, ja, tegenover me zitten ze weer. Annore en uh, Julius. Leuk is, uh, Julius. Uh, je achternaam Miller. Maar dat is niet je echte achternaam. hè? Nee. Het nee. is eigenlijk het Engels ja. Molenaar. Ja, Molenaar. Zal ik je wat vertellen? Mijn ja? moeder is een molenaar ooit geweest. Dus ik ben een, uh, ik, ik ben een halve molenaar zelfs ja, nog. Ja, ja, ja, ja, Nou, dat weet ik niet. Maar <laughs> ja, misschien. kijk, uh, in Zandvoort hebben we uh, altijd van die bijnamen. Omdat uh, hier in dit dorp, ik heet Koper... Nou, daar ja. zitten er heel veel van in. Dat is gewoon een heel nest wat er uh, in die zand rondloopt. rondloopt. Uh, maar de andere helft... Dus mijn vader was een koper en uh, mijn moeder was een molenaar. Dus, uh, en daar lopen er ook wel wat van rond in dit ja. dorp. En die moesten ze dus ook nog een bijnaam geven. Dus ik ben er een van Stuisel, Maar ik weet niet wat voor een molenaar jij bent. Uh, kan natuurlijk ergens ook in het noorden van Noord-Holland ergens uit uh, zijn. Ik, uh, ik, uh, ja. ik kom gewoon eigenlijk uit... Uh... Dicht, dicht bij Amsterdam daar. Ja. En uiteindelijk mijn opa... Ja. die komt uit Ameland. Ameland? Van Ameland daar ja, dus ja. nou, dus nou, uh, heb ik ook nog wat mee. Want ik, uh, ben, ja? Ja, ik kom heel vaak op Ameland. Uh, de laatste uh, jaren vanwege het uh, verhaal... C-virus is dat niet gebeurd. Ja. Maar dit, deze jaarwisseling hoop ik. Even kruisjes kruisje slaan. Uh, dan hoop ik er weer te zijn. En dat klopt, want er, er zitten wat molenaars op dit eiland. Ja. Dus, het ja, is misschien niet, uh, is dat nog familie... Dat zou zo kunnen, dus, uh, natuurlijk, ja. Ja. Uh, Dus je hebt Amelandse roots. Ja. Uh, ja uh, ben je er ooit geweest? Ja. Ja? Eén ja, uh, of twee keer, zoiets. Ja. Wat vind je van het, ja. het eiland? Want nu uh, ja, ja, zitten zit... er bijna nee, Amelanders nee, onder ik... elkaar eigenlijk. Uh, in dat ik, op ik vind het heel mooi. Ja, ja. ja dat ben ja. ik helemaal met je eens. Ze komen ja. er ook altijd tot rust. Dus, uh, ja, ze noemen ja. het ook de Waddendiamant, hè? Sorry? De Waddendiamant. Dat is de bijnaam van Ameland. Oh. Wist je niet? Hoe hij die anderen? Huh? Uh, ja, moet ik ook, weet ik niet. En uh, Terschelling weet ik ook niet. Uh, en Vlieland, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik heb ze wel, <laughs> ik heb ze wel allemaal. Ja, van Ameland uh, ja. weet ik het wel. Dus, uh, dus uh, ja, dat is leuk. Ja. Vind ik leuk. Uh, ja, uh, en uh, de, de gemeenschappelijke uh, overeenkomst tussen Julius en mij... is dus uh, uh, de molenaar. Dat, uh, ja. dat is te, en nu Ameland? En uw erbij. aanland, ja, ook dat. Ja. Um, hoe zit het met jou, anne uh, Als we toch een beetje de doopzegel aan het lichten zijn. Want uh, jij bent een, ook een, van Nederlandse afkomst, of niet? Ja, ik ja. kom oorspronkelijk uit Joure. Friesland. Friesland. Friesland. Ja. <laughs> ja. ja. En uh, ik heb op een gegeven moment uh, de stap genomen om een muziekopleiding te gaan doen. Ja, waar Amsterdam. heb je die gedaan? Pakt ja. uh, op Amsterdam, zeg maar. Ja. Um, en ja, toen zaten wij bij elkaar in de klas. En hmm. toen, uh, toen hebben we elkaar dus leren kennen. En toen hadden we al meteen een muzikale klik. Dus toen gingen we uh, ja, al best wel vrij snel uh, uh, dingen schrijven en zo. En je ja. wordt vanuit uh, de opleiding zelf... Uh, word je ook wel in bandjes geplaatst. zeg maar. Dan heb je ja. van die periodes. Ja. Nou, uh, hebben wij uh, ook bij elkaar in de bandjes gezeten. Op een gegeven moment is die klik gewoon ontstaan. En, uh, maar toen, uh, toen ben ik dus gaan wonen in Almere. Mm -hmm. Want in Amsterdam was er echt niks te krijgen. Ja, dat is, ja. Uh, ja. Of het was mega duur en dan had je ja. super weinig ja. wel. Dus uh, nou, toen woonde ik in, uh, in Almere. En nu inmiddels Monikedam. Uh, ja. Dat is dus uh, onder de rook van mijn Volendamse vrienden... Uh, Roy de Smet en Kees Meijzen. Want die... Uh, die maken radio in Volendam. Dus uh, Monikerdam uh, is daar. Uh, ja, het is eigenlijk geloof ik zelfs Waterland. Het uh, ja. lokale ja, daar. Maar uh, ik ken de streek. Ik vind het uh, wel een mooie, mooie plek om daar uh, ook uh, te zijn en uit te waaien vooral. Dus mm, uh, ja. Uh, maar goed, uh, uh, helpt dat ook, zo'n uh, landelijke omgeving voor, uh, voor jou? En, uh, ja, voor mij wel, ja? eigenlijk. Want ik vind. Um, of tenminste uh, zeg maar in jouw waar ik ben opgegroeid, ja. Dat, uh, was het ook altijd best wel veel, gewoon lekker. Uh, ja. uh, je kon zeg maar de rust opzoeken, heel erg. Ja. En ik merk, uh, ik ben natuurlijk ook wel vaak in Amsterdam, uh, maar ik heb toch iets minder met de stad. Je hebt iets minder ja, met de stad. Ja, ik vind het toch wel fijner om gewoon lekker de rust op te zoeken, wandelingen te maken, bijvoorbeeld daar bij de uh, bij de dijk. Ja, ja Dat ik heb gewoon... het een klein beetje daar, want. Nou ja goed, uh, Volendam uh, ken ik nu iets beter dan Monnikendam. Maar dat was ooit dus ik kan andersom. Zal ik je iets We gaan vertellen? Want ik vertel ook heel veel wat, wat graag aan mensen. Uh, is dat ik ooit uh, baanspuiter ben geweest bij de slipschool van Rob Slotenmaker, En die had ooit zijn boot in Monnikendam liggen. Uh, dat was uh, in, de, in de jachthaven van Monnikendam. Alleen ik herkende het niet meer terug toen ik daar een jaar of zes, zeven geleden uh, ben geweest. Ik kon het er niet meer plaatsen en uh, dat was heel raar. Het was een beetje een rare gewaarwording om dan weer ineens in Monnigdam rond te lopen. Hoe zag dat ja, ook alweer? Ja, ja. ja, dus, uh, dus ja, dan ben ik. Uh, ja. Ik was gewoon een beetje. Uh, een beetje dit, uh, de oriëntatie was ik gewoon kwijt. Uh, en, en dat was, want ik ben eind jaren zeventig als uh, gassi van 12, 13 uh, daar ooit uh, geweest. Ja, dat, uh, dat is dan alweer. Meer dan 40 jaar geleden. Ja, dat is wel een heel tijdje. Ja. <laughs> uh, maar goed, uh, uh, in de muziekcultuur. Uh, hebben ze daar ook nog een beetje in het Noord-Hollandse... toch nog wel een beetje in muziekcultuur? Uh, nee. Kijk, niet. Nee, ah, nee. Dam nee, nee. zeker wel. Dam, ja, ah. wel. Ja, ze, ze, want ik denk zomaar dat jullie ook... Uh, maar eens even bij die P.U. Zoonvrij. guild dus Guilt een keer aan moeten, moeten kloppen. Dus, ja, mensen. Want ja, want, uh, ik bedoel, ik, ik ken er een paar. Die Roy de Smet, uh, die ik net noemde, die is daar ook aan verbonden. Dus als hij zit, met zijn oren zit te spitsen. Nou, misschien uh, kunnen, we, kunnen we daar wat mee. In een kleine setting. Dat doen jullie ja? dus ook. Dus het uh, ja. past uh, prima, ja. denk ik. Moet je gewoon eens een keer doen. Dus, uh, gewoon uh, Welle, een, een, balletje op, ja, ja. een balletje <laughs> opgooien bij, bij de Peer Songwriters Guild. Het is toch 10 uh, kilometer iets uh, aan de andere kant. Ja. Uh, maar het maakt niet uit. Um, dat één. Um, nou ja, goed. Um, de muziekstijl zelf eventjes nog. Waar, uh, is, is, hebben jullie daar ook een bepaalde voorliefde voor? Voor de, voor de rock? De rock ja, ja? ja, ja zeker. Ja? Ja. Zat dat ook in de opleiding? Je had wel, zeg maar, wat ik net zei, uh, ja. uh, periodes. Dus dan heb je ja. allerlei genres wat je krijgt. Ja. Uh, maar dan heb je dus ook disco... Uh, 80's, s 90s, heb je ja, ja. Um, reggae hebben we ook gehad. Nou, allemaal ja. verschillende soorten en er kwam ook rock wel in voor, maar dat is niet echt een groot onderdeel. Ja, ja. ja je moet wel ergens die muzikale eieren ook in kwijt denk ik ja. zo of niet? Ja, ja, ja, maar je kreeg ook wel gewoon uh, zelf de kans om je eigen ding dus te creëren en uh, te ontwikkelen wat je zelf wil. Ja. En dan uh, had je zeg maar na zo'n uh, periode een soort van. Presentatie, zeg maar. Ja. En dan kon je gewoon je eigen ding laten showen. Dus, uh, ja. ja. We gaan nog even muziek uh, laten horen. Want uh, we hadden dus net uh, Light by the Sea. Vorige week hadden ze die uitgebracht. Uh, maar we hebben nog materiaal liggen wat uh, aanstaan is. En deze jongens, die komen hier uit de buurt: Beverwijk, Fleabag, voormalige deelnemers aan de Rob Hackdaw Award. En dit is hun nieuwe single die morgen dus uh, uh, te horen zal zijn... op de verschillende platformen. Hitwave. dat waren ze. Fleabag. Uh, een van de, de bands die ooit heeft meegedaan aan de, de Rob Agda wordt. Ja nee, we gaan straks in het volgende uur pas beginnen hoor. Dus al rond half tien zo'n beetje. Dan, uh, dan hebben we de, de volgende set. Dus dat, uh, dat gaan we straks doen. Um, dat is even vooruit uh, lopend op het volgende uur. Want uh, er is, zit nog meer in. Want uh, er komt ook een nieuwe single aan van... Laura Bipsum uit Volledam. Uh, ja, zij hebben besloten om morgen een uh, single uit te brengen. Lessons in Living. En die, daar zitten toch echt wel raakvlakken in met Shiushi en de Banshees. Voor degene die dat wat, uh, wat zeggen. Maar ik heb uh, tussen 6 en 7 in Zandvoort draait door. Cities in Dust. Ga dat maar eens even opzoeken. Dan heb je al een beetje een beeld van wat ze dus uh, doen. Deze band, een illustre band uit Eind jaren 70, begin jaren 80 zelfs nog. Uh, dus zover gaat dat uh, terug. Uh, maar dat is voor straks. Maar we hebben ook nog uh, andere zaken. Want we moeten ook nog even morele support geven aan een band. Uh, want die hadden uh, toch min of meer bedacht. Zo langzamerhand aan een uh, EP-release uh, te gaan denken. Maar daar is er wel een beetje een, een kink in de kabel uh, mee gekomen. Normaal gesproken zitten ze op donderdagavond uh, te repeteren in, uh, in een van die bunkers uh, bij, het, uh, bij de Vondelpark. Want daar, uh, daar repeteren ze vaak. Ze hebben al die EP-release gegeven. Uh, dat uh, hebben ze in de Tanker Noord. Nou, en dan denk je, dan uh, dat weet je al waar ik naartoe wil. Het is de band Von V. Uh, er is uh, bij uh, een van de bandleden, die heeft uh, een auto-ongelukje gehad... Auto-ongeluk, maar het is uh, ja, wat minder uh, leuk uh, wat, wat uh, betreft uh, de situatie, want die zit in de ziekenboeg. Dus Ivan, van harte bijdenschap. En omdat we toch een beetje een morele support uh, willen geven, draaien we een van die laatste singles die ze hebben uitgebracht. En dus die ook op die nieuwe EP moet gaan komen. Maar wanneer die komt, ja, dat is nog even de vraag. Von Vee, tot aan het nieuws van deze uur met Turmoir.